Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Rond deze tijd begint er een persconferentie van burgemeester Halsema van Amsterdam, het Openbaar Ministerie en de politie. En daarin worden waarschijnlijk meer details bekendgemaakt over het geweld van gisteravond. Vinds van de Israëlische voetbalclub Maccabi werden opgewacht en belaagd door pro-Palestijnse betalgers. En vijf moesten er naar het ziekenhuis. Verslaggever Edwin van den Berg sprak met een aantal supporters van Maccabi... die het gisteravond meemaakten. Onder hen was ook Penina. Zij is zeer bezorgd omdat ze op dit moment nog... ik sprak haar zojuist, nog steeds geen contact heeft kunnen krijgen... met twee vrienden met wie ze hier gisteravond de wedstrijd bezocht. En zij zegt dat op het moment dat ze in het centrum terugkwamen naar de wedstrijd... het ging om een aanval die vooropgezet was en georganiseerd. In Israël is Boos gereageerd op alles wat er is gebeurd. En de voorzitter van de Europese Commissie, von der Leyen... Heeft inmiddels ook gereageerd en zei zich dat er voor antisemitisme geen plaats is in Europa. Bij de ingang van een jumbo in Roosendaal in Brabant is vanochtend een dode gevonden. Hoe het slachtoffer om het leven is gekomen, dat is nog niet bekend. De supermarkt blijft voorlopig dicht. En rond deze tijd maakt bondscoach Ronald Koeman bekend welke spelers ze mee gaan doen aan de laatste twee groepswedstrijden van de Nations League. Die zijn over ruim een week Oranje moet nog tegen Hongarije en Bosnië en Herzegovina. Ja, dat was even flink schrikken in Rijswijken in Zuid-Holland gisteren, want een vrouw zag daar hoe een rode rattenslang haar huis binnenglipte. Ze zei dat het reptiel anderhalve meter was. Nou, ze belde gelijk de politie en experts kwamen de slang gelijk halen. Ja, ja komt-ie. Komt-ie, Ben. Kom, kom, kom. Ga dan niet naar achteren toe. Kom. Hey. Oh God. Oh. Ja, hij is waarschijnlijk naar een opvang toegebracht. De wurgslang kroop het huis waarschijnlijk binnen omdat het buiten kouder begint te worden. En dit soort slangen zijn trouwens niet giftig. Het weer dan nog, het is een grijze dag met veel bewolking. Alleen in het oosten kan vanmiddag de zon doorbreken. En het blijft vries overal, maximaal 6 tot 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. En nu even geen rust aan de kust. Ja, welkom bij ons derde uur. Ons derde uur waarin we weer een heleboel dingen gaan bespreken en doen. En uh, onze Hanny die gaat starten met, uh, met de cultuuragenda. Wil je, wil je dat ik eerst dat liedje draai, wat je graag wilde van... Uh, of, of zullen we daarna maar... Leggen? Zullen we maar gewoon losgaan. gaan? Oké, okay, ga maar gewoon los. Ik ga maar gewoon los. Loos jij maar. Ik ga los, jongens. Hier is onze honey met alles over cultuur uit de regio. Hier ben ik dan op zaterdag 9 en zondag 10 november in de Schouwburg in Haarlem. Freek de Jonge met vrede op aarde. Uh, 20 juni van dit jaar presenteerde Freek zijn nieuwe boek... De Zeeuwse Jaren in het stad Schouwburg in Haarlem. En toen was het precies 55 jaar geleden dat Nederlands Hoop daar in première ging. En tot verrassing van het publiek maakte Freek hier improviserend bekennen. Freek. Die maakte daar een heuse conferentie van met veel trefzekere verwijzingen naar de actualiteit. En dat viel in hele goede aarde, want mensen zeiden, ah, daar heb je de oude Freek weer. En dat gaf hem het vertrouwen om een eerder afgezegde tournee. Hij is geloof ik ook ziek geweest, hij is geopereerd. En hij wilde eigenlijk niet meer gaan spelen, maar ja, hij gaf hem zoveel vertrouwen. Hij denkt, ik ga toch weer beginnen. En dan met wat minder voorstellingen in een kleinere zalen. Dus het is echt leuk om daar naartoe te gaan. Hier wil je bij zijn. Er zijn nog kaarten voor zondag het matinee, aanstaande zondag. Dus reserveren op stad Schouwburg haarlem En uh, de kaarten ja, zitten zo tussen de 15 en de 29 euro. Dus probeer het nog even op die zondag aanwezig te zijn. Lijkt me echt uniek. Zondag 10 november om 11 uur. Speciaal voor de kleintjes. En 11 uur is wel een hele vroege tijd. Maar de kinderen zijn tegenwoordig heel vroeg wakker. En worden dan al voor een tablet gezet. Omdat de ouders nog een beetje willen uitslapen. Maar neem ze mee naar uh, de, hoe heet dat, de Pinksterkerk in Heemstede. Daar speelt Joes Bonen de voorstelling pas op voor de billenbijter. Dus voor kinderen van 4 tot 8 jaar is een heel leuk verhaaltje, want elke avond rond de klok van 8 uur... dan kruipt er onder Fieps bed een heel gek figuur. De billenbijter, de kakbouter, het kusjesbeest en het poepiemonster. Die komen dan tevoorschijn. Maar dan denk je, ja, hè? monsters bestaan toch helemaal niet? Nou, hm? dat gaan we dan zien. De billenbijter is een gruwelijk grappige griezelvoorstelling. En er staat dan ook in de aankondiging betreden op eigen risico. Nou, dat is dus... een betere beter een natuurfilmpje laten ja, zien. Dus al, okay, yeah, yeah. <laughs> <laughs> ja, dat is ook ja. dat is de natuurfilmpje. Ja. De billenbijter. De binnenbouw. En dat om 11 uur s ochtends. Hè? Maar Dan ben je bent ook ook gelijk nog. helemaal wakker. In ieder oh, geval. Hopelijk zijn ze op ze 7 uur s'avonds vergeten. <laughs> <laughs> Die zijn de hele dag rustig verder. Podium uh, Heemsteden kan je uh, reserveren. Zondag 10 november. Ja. om half drie in de fil in Haarlem... karingbloemen met de Tata Steel Symfonisch Blaasorkest. Dan moest ik even denken... een Tata Steel en een blaasorkest. Ik denk, ja... Ik weet niet ja dat, dat... Sinds die filters zijn aangebracht... hebben ze weer genoeg long inhoud ja, Ik dacht ook. <lacht> Kunnen we nog wel geblazen worden daar... door de Tata Steel Blaas. Ik heb geen idee. Ik hoop niet maar, dat ja. het je de laatste adem uitblaast. Het <lacht> COPD-orkest. Een COPD-orkest. <lacht> Maar je dag van Karing Bloemen, dat is natuurlijk altijd leuk. En uh, die staat eigenlijk weer volop in het nieuws. Want ze doet ook mee met de beste zangers. En daar is ze eigenlijk opnieuw ontdekt door de jonge generatie. Ik ga Karing Bloemen, wie is dat? Nou, ja. dat heeft ze wel even laten merken wie dat is. Dus uh, die staat weer helemaal op de lijst. Ze speelt uh, een, een programma, ik weet niet eens of het een naam heeft... maar het heet Karing Bloemen met het Taterstiel Symfonisch Blaasorkest... Een middag vol emotie, musicaliteit en sprankelende verrassingen. Het begint om half drie en het kaartje kost 20 euro... inclusief een drankje in de Vil in Haarnem. Dan ga je natuurlijk, als, uh, als je daar echt geen zin in hebt... dan ga je natuurlijk liever naar het mosterdzaadje. Daar hebben we het net over gehad. Ja, maar dat is ook zondag. Naar Nien Besseling en Sjoerd Brouwer ja. met het programma Doen Moet Je Doen. Misschien nog wel zo leuk. Ga daarheen. Woensdag 13 tot en met 15 november in de Schouwburg van Haarlem... Claudia de Brij. met Wat Als. De voorstelling gaat over aardig zijn en aardig gevonden worden. Over overprikkeld raken, Nou, dat is denk ik ook wel heel actueel mm -hmm. bij iedereen. Of gewoon eindelijk jezelf durven zijn. Het gaat over zielige dictators. En over irrit hoe irritante achtergrondmuziek is bij een restaurant. Wow. Het is dus wel heel divers waar het over gaat. Reserveren, Stad Schouwburg Haarlem. En het is dus, wat zei ik, op zondag, nee, woensdag 13 tot en met zaterdag 15 november in de Schouwburg. Vrijdag 15 tot en met 16 november in het Kennemer Theater in Beverwijk. Veldhuis en camper kennen we die nog? Oh, ja, ja, zeker. zeker. Ja, die, ja, van, ik uh, wou dat ik jou was en jij maar wou ja. dat... Nou, dat lied kennen we. Ja. Die komen met kunnen het niet laten. Het is een voorstelling, ook heel actueel eigenlijk... over onderwerpen die je maar beter tegenwoordig niet meer kunt bespreken. Met verjaardagen. Maar ze kunnen het toch niet laten. Net ze kunnen toch. het toch niet laten. Want je denkt, van nou laten we het hier maar niet over hebben... dan wordt het niet meer zo gezellig. Althans, dat lijkt zo, want uh, het levert soms volgens hun... toch hilarische, herkenbare situaties op. Nou ja, gaat erheen om het, uh, te ontdekken wat ze bedoelen. Vrijdag 15 en zaterdag 16 november in Beverwijk. Reserveren, Kenmertheater.nl. Dan donderdag 21 november. Ja, dat vind ik zo leuk, want ik ben daar dol op. Uh, Paco Peña met Solera. En als je gek bent op flamenco-muziek, dan moet je hier dus absoluut heen gaan... De flamingo-gitarist Paco Peña... die komt voor de allerlaatste keer terug. Ja. ja, dat heeft hij geloof ik al een paar keer gezegd. Oh. Het is de, de Spaanse... Heintje David, ja, denk ik. ja. we ja. niet laten. Nee, hij <laughs> komt terug met een uh, heel groot... flamingo-gezelschap. Er komen gitaristen mee, een zanger... er komen zangers, uh, zangeressen mee... Een percussionist. En natuurlijk dansers en twee dansers. danseresse, ja, ja, ja, ja. ja, want dat hoort natuurlijk bij ja, Dat zijn ook al percussionisten met die castanjetten. Met die hakken. Ik vind dat ja, klappen ja, ja, alleen ja, ja. al zo och, geweldig och, knap. Ja. Uh, donderdag 21 november dus. In de Phil in Haarlem. Reserveren Phil Haarlem. Kaartjes tussen de 24 en de 55 euro. Nou. Nou. Genoeg hè? Om naartoe te gaan zo. Absoluut. En ik heb meteen een uh, toepasselijk liedje erbij. Die gaan we maar eens lekker opzetten: de bierbar van Sevilla. Hoi, oh, hoi. Hey. Oh, hey. ja. We zijn begonnen. Het is lekker. Is lekker. Het is altijd feest in de bierbap van hier, Hagenaar of hagenees, je wordt daar nooit gewerkt Het is altijd feest in de bierbap van hier, Waar ben je daar dan nooit geweest? Kun je maar beter eens weg oh, he Kroeg in De Haag, waren altijd bruis je ook bent, je voelt je altijd rust. Goed in de dag waren we altijd rust. Ja, elke dag is allerlei muziek. Je bent de ene dag artiest en de andere publiek. Vroeg in de Haag, waren we altijd Het is altijd feest, in de bierbal van Sevilla Haagenaar of Haagenees, je wordt daar nooit geweigerd. Het is altijd feest, in de bierbal van -hier. Waar ben je daar dan nooit geweest? Kun je maar beter eens Kijk je zeg, hey. Lekker een metabia hey. en wat te zappen voor die regens hier. Hey. Open doe mijn nog een metabia en nog een wijntje voor die schoonheid hier en op ze hoog na een klein kwartier, o, wat doe mij nog? Gemeen tabbia. Het is altijd feest in de bierbap als een huia. Agenaar of agenees, je wordt daar nooit gewerkt. O, o, o. Het is altijd feest in de bierbap als een huia. ben je daar nooit geweest. Kun je maar beter sterven? Je hebt ja, niks meer. Nee. Lekker rustig daar. Ik weet zeker dat ik nooit verhuis Op een oude frietje ben ik zelf weer thuis Ik weet zeker dat ik nooit verhuis Ik ben heel sportief, aan het wordt gezegd In de bierbaan van Sevilla heb ik wat mijters afgelegd Ik weet zeker dat ik nooit verhuis Het is altijd feest in de bierbar van Sevilla, hagenaar of Hagen Je wordt daar nooit gewerkt, het is altijd feest. In de bierbar van Sevilla, waar ben je daar dan nooit geweest? Kun je maar beter zwijgen. De bierbar van Sevilla, van de Regas uit uh, Den Haag. Ja, dat sloot even mooi aan op Paco ja, Peña, toch? Zeker ja, weten. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Ik, ik zit eigenlijk te denken. Ik denk dat ik maar even op, overga naar het derde liedje van de Sidekick. Ja. En dat ben ik. Dat, en dat ben, ben ik. jij. En dat ben ik. Da, da, da. Ja, um, ik heb gekozen voor uh, David Cassidy. Mm -hmm. Want uh, dat was, uh, ik was vroeger een uh, hele grote fan van David Cassidy. Ja. En uh, ik ben toen ook, toen ik heel jong was, uh, wat was ik, 13 of 14? 14? Ben ik met mijn vriendinnetje met z'n tweeën zijn we naar de Doelen gegaan in Rotterdam. Daar trad hij op. En uh, ja, toen was het mijn gein dan. Daar stond ik op dat zijpodium, uh, of uh, op, het, op het zijbalkon, op het podium zeg maar. En dan draaide hij zich om en dan zong hij onze kant op. En dan ging ik expres naar de drummer zitten kijken. Zo zat ik in elkaar, weet je wel? Ja. Ja, maar je was wel al ondernemend, joh. Daar was er even naartoe. Ja, ja, ja. David Cassidy, joh. No. Allemaal posters in mijn kamer. En, en, had ik en, van en die was je ook gek, want dat had ik nou... The Partridge Family. Ja, dat vond ik dan partridge weer geen family. boer aan. Dat zat hij toch in, maar dat ja. was toch, uh, ging toch ook van de groep. I think I love you. Ja, dat zo was het toen, ja. hè? was nog ja. een hit. Van The Partridge Family. Ja. Ja, ik keek het wel, maar ik vond het iets te zoet voor mij mm -hmm. doen. Ja. Ja. <laughs> ja, het zat niet helemaal in mijn uh, straatje. Maar goed, David Kessen was ik helemaal weg van. Dus ik heb gekozen voor het nummer How Can I Be Sure? In a World that is Constantly Changing. Komt nou, nou ie? How can I be sure? It's constantly changing. How can I be sure where I stand with you whenever I Don't take me down Whenever I Whenever I'm away From you My alibi Is telling people I don't care For you Maybe I'm just Hanging around with my head up Upside a pig. How can I be sure in a world that's constantly changing? How can I be sure in a world that's constantly changing? How can I? Ja, David Cassidy. En zoals van alle tijden altijd is geweest... had je ook met David Cassidy een tegenhanger... Uh, je, je, je had bijvoorbeeld... Uh, vroeger uh, was je Beatles of Rolling Stones. Mm -hmm, ja. uh, ging nou niet zeggen dat je ze alle twee leuk vond. Want dat kon niet. Nee, nee, uh, nee, je nee. hebt een periode gehad... Uh, Soul of Underground. Yes. Uh, kon je ook niet alle twee tegelijk leuk vinden. Mocht nee. niet, kon niet. En zo had je met David Cassidy... Of je wat deed David Cassidy... Of je was de Osmonds. De Osman Brothers. De Osmonds. <laughs> ja. ja. Dus ja. nou en ik gooi het lekker bij elkaar. We gaan lekker luisteren naar Donny Osmond. Met Puppy Love. Oh ja. <middels> Daar heeft Hannie ons verteld wat er allemaal in onze nabijheid te doen is. Maar als u helemaal het dorp niet uit wil of niet een heel end. Dan kunt u nu nog naar het nieuw unicum snelle aanstaande zondag. Want daar is jazz in Zandvoort aanstaande zondag. Met het Amsterdam Jazz Trio en Frits, Frits Landesberger op vibrafoon. Het Amsterdam Jazz Trio bestaat uit drie jonge mannen. Pianist Jochem Braat, drummertijn Jans, contrabassist Ari Braat. En de mannen die buigen zich over de tijdloze muziek van het American Songbook. Een muzikale vrijheid uh, die deze jazz geeft. Zij zijn dus aanstaande zondag uh, in Nieuw Unicum. En dan begint dat om half drie, het duurt tot vier uur. Uh, en voor alle informatie zoek dat verder op uh, Jazz in Zandvoort... Waar het voorheen natuurlijk altijd in de krocht was die nu zwaar wordt verbouwd. Maar wanneer u toch nog iets anders wil beleven dan alles wat Honey heeft genoemd. Aanstaande zondag, nieuw unicum, Jazz in Zandvoort. Ja, dankjewel. En dan op verzoek van Honey ook nog even een, een meer shoot nummer. <laughs> uh, ja. We hebben ja, een boel nummers voor vandaag. De, voor de elf, Maar ook Moest weer voor de elfde. Sammy Davis Jr. met The Candyman.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 He mixes it with love and makes the world taste good. The world taste good. But who can, take who can take a rainbow? Wrap it in a sigh. Wrap it in Soak it in the sun and make a groovy lemon pie. The candy man. The candyman. The candyman can. The candyman can. The candyman can. Candy can. Candy can. Candy can. Candy can, cause he mixes it with love and makes the world taste good. Who makes the world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 Ja, ja. En dan zijn we toch in afwachting van Arnold Jan Scheer. En ik heb nog niks van hem gehoord. Ik weet dat hij uit Vlierland moet komen. Dus ik vroeg me af of hij dit wel allemaal op tijd gaat redden. Um, ja, we gingen het natuurlijk hebben over zijn uh, nieuwe boek uh, over de paradijsvogels. En nou had ik daar weer een liedje voor uitgezocht wat ik ook weer kwijt ben. Dat gaat lekker hè, in mijn lijstje. Jongen, jongen, jongen. Ik heb gewoon veel te veel in het lijstje staan. Het is dan weet ik het niet meer. Ja. Nou, weet je wat? Ik, ik ga hem even proberen te bereiken. Kijken ja. waar hij op dit moment is. Want hij moest van ver komen. En dan gaan we even zien hoe we het uh, allemaal gaan doen. We gaan even luisteren naar een prachtig nummer... van het Eurovisie Songfestival van een paar jaar terug... van Barbara Pravi. Voilà. Ecoutez moi.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 je le dépose là Voilà Voilà, voilà, voilà Voilà qui je suis Me voilà, même si Mise à nu, c'est fini C'est ma gueule, c'est mon cri Me voilà, tant pis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 Me voilà dans le bruit et dans la fureur aussi. Regardez-moi, enfant, et mes yeux et mes mains, tout ce que j'ai. Ja, voilà, voilà. En voilà, ik heb met Arnold Jan gesproken. Hij is onderweg. Dat, uh... zo, we hebben hem even opgehangen. Ik heb hem net aan de telefoon gehad. Hij is bijna bij de studio. Nou had ik toch dat nummertje voor hem uitgezocht. En ik kan het echt nergens meer terugvinden. Waarom is dat nou zo raar? Waarom doet hij zo raar? Ik heb geen idee. Nou, uh, we gaan gewoon uh, iets anders doen. Deze dan maar. Thank you. Living right next to you, you may be a beautiful people too. And if you take care of him, then maybe he'll take care of you. Cause all of the beautiful people do. En als Melanie, met beautiful people. En dat nummer draaien we niet zomaar. Want we hebben uh, hier bij ons aan tafel aangeschoven Arnold Jans Geer. En Arnold Jan die uh, gaat even met Beb en wellicht ook met Hanni. praten over al het moois wat, wat er gaat komen. Arnold, welkom. Je hebt al een hele reis ondernomen. Uh, Tot nou, dat je er bent. Wat reuze mee hoor. Vanaf Flieland zei je toch of niet? Vanaf het station. Oh, oh, okay. Ik woon naast het station. Oh, ik dacht dat ik hoorde je je vanaf, je vanaf Vlieland... Vanaf Vlieland, zei je. Nee, nee. Dat zeg je tegen mij. Ik weet niet hoe Ik ga het wel halen, maar ik moet oh. eerst uit Flieland ja, maar ik ben niet gegaan. Oh, ja. ah. en het was, het Ken was je A die graf van Arnold het was, uit Flieland. Het, het, het, het was Ameland. Oh, oh Ameland. oké. Okay. Okay. Nou, ja. je bent ja. nu hier. Je bent hier. Je bent. Er. Zeg en Arnold. Er staan mooie dingen te gebeuren. Ja. Want 18 november aanstaande. Dat is dan maandag volgende week. Niet aanstaande maandag, maar die week daarop, hè, dan is het de 18e. Komt er een nieuw boek van jou uit? Ja. Vertel. Je hebt er vier geschreven, dames en heren. Deze man is een ervaren schrijver. Hij heeft vier boeken geschreven in 1919 en in 2014 twee. En nu komt de vierde uit. Uh, ja, in in 2009, geloof ik al. Uh, 2009? Nee, ja. maar daarvoor, oh ja, maar ik, ja, heb, ik, ja, heb, ja. Al, ik heb meer boeken geschreven. Dat waren, ja, 2009. Ja. Ja, ja. Wild geraas. Wild geraas. In ja, ja, ja, ja, ja. 2014 Zwarte Sinterklaas en Devils and Angels. En dan nu Paradijsvogels. Ja, want daar ben jij beroemd van. Arnold Jan heeft namelijk destijds en Showroom. Een geweldig mooi programma op oh. tv. En Paradijsvogels. Dus. Met bijzondere, aparte mensen voor ons gemaakt. En nu heb je daar een boek over geschreven. Ja, het is een, uh, het is een samenvatting geweest eigenlijk van de mensen. Het heet Legendarische paradijsvogels. Ja. En het gaat dus eigenlijk over mensen die ook bekend daardoor geworden zijn. Dus beroemd geworden in Nederland, maar Merk. ook soms internationaal. Ja, ja, ja. Uh, bijvoorbeeld uh, de, ja, iemand die nu heel erg omstreden is, de IJsman. Ja. Wim Hof ja. zit erin. Nou, die heb ik dus uh, geïnterviewd voor Paradijsvogels. Toen hij uh, nog aan de Slotenplas woonde en, uh, in Amsterdam. En dat hij uh, door het ijs uh, zakte. Nou, ja. Ja, ja. Toen hadden we sowieso nog ijs. Ja, ja. <lacht> Letterlijk door het ijs. Dus. Ja, ja, en nu figuurlijk. <lacht> maar hij, uh, hij was toen nog helemaal niet bekend. Hij uh, organiseerde boom. Uh, klimfeestjes voor de buurt. Aha. En daar heeft hij die vrouw ontmoet... die nu een, uh, ja, een, een enorme klacht uh, tegen hem heeft natuurlijk. ja, nee, paradijsbol is niet per definitie heilig natuurlijk. Nee. Daar, dat stukje moeten we dan maar even laten. Heel naar. Maar jij hebt toen nog een heel bijzonder mens geïnterviewd... met bijzondere talenten. Bijzondere... En zo heb je er meer... Ja, ja, ja. Nou ja, de, be de bekendste zijn eigenlijk de mevrouw die kabouters zag in haar achtertuin. Een professorsvrouw in uh, Nunspeet. Oké, okay. en uh, die. Uh, levende kabouters, geen beeldjes. Nee, nee, le levende kabouters. En uh, dat is heel bekend geworden. De, de man die uh, huilde omdat hij geen Bugatti kreeg van o, zijn ja. vader. Ja. Uh, <laughs> en ook uh, bijvoorbeeld de vliegtuigspotter. Ja. Die uh, boven zijn hoofd al die stemmen hoorde... van die overvliegende vliegtuigen. Ja, <laughs> werkelijk. Dat was Ik enorm enthousiast over. Ja, ik wil het allemaal <laughs> weer zien als ik dit zo hoor. <laughs> ja, ja. Dat was het ja. ook zo Dat dat, dat, dat verhaal van, van dat die man niet geloofde dat ze op de maan waren geweest. Van, dat zijn schemmen. Ja, nou, dat was wel in hetzelfde programma, maar dat is, dat is niet mijn interview geweest. Dat was Jan Villeke. Jan Philikens. ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. Uh, ja. Uh, nou, en het, bij mij strekt het, strekt het uit over een periode van uh, 50, 60 jaar. Want mijn opa was al een paradijsvogel. Aha. Ja, mijn opa die woonde aan de haven. Die was havenarbeider in Amsterdam aan de, aan de houthaven. En daar was hij houtvlotter. Dus hij moest de palen die uit Scandinavië kwamen in het eigen gedumpt werden... Die moest hij, daar, daar moest hij vlotter van maken met een grote pikhaak die ik nog steeds heb. <laughs> en, uh, <laughs> en hij was een uh, sterke verhalenverteller. Dus hij was een van de eerste die ik voor de radio... NCV Radio interviewde. En dat heeft allemaal tot gevolg gehad... dat we later uh, showroom zijn gemaakt. Ja, ja. Ja. Ja. En is het zo dat je, dat je memoreert in je boek hoe het was? Of heb je die mensen weer opnieuw gevonden? Leven er nog? Ik, ik kom ze te, uh, voortdurend tegen... Uh -huh. uh, en heel recent op de valreep eigenlijk heb ik de kapitein van het narre schip uh, heb ik uh, ontmoet en die was termina terminaal ziek is hij eigenlijk uh, hij had nog drie maanden te leven maar op het laatste nippertje heb ik hem nog ontdekt want, want ik wist wel van zijn schip want hij is daar de hele wereld mee rondgegaan. Uh, maar Vertel ik, ons even snel het narre schip wat precies inhoudt. Nou, hij, hij heeft een schip waarop hij uh, uh, uh, voorstellingen gaf van, ja? van uh, allerlei excentrieke uh, artiesten. Okay. En dat is ook een beetje mijn formule van iedereen is eigenlijk artiest mm -hmm. en iedereen heeft een act. Mm -hmm. uh, tenminste heel veel mensen, ja. En sommige mensen weten zelfs niet eens... Dat ze een act hebben. Nee, die zijn hun act. Ja, ja, ja. maar nu, nu tegenwoordig uh, ben ik met Dolly ook op stap gegaan in, ja. Sta in Zandvoort. Ja, ja, daar heb je ook uh, paradijsvogels ja, en, daar, uh, heb, ja, en dat noemden we ook uh, paradijsvogels. Hè? Ja. Ja. Ja, ja, ja, zeker. Ja, dat ja, ja, ja. Ja, en dat was heb... de Zandvoortse paradijsvogels. Ja. Ja. Hè? En toen heeft Dolly mij verschillende mensen getipt... Onder andere Marlene, die, de kunstenares. Marlene Sherps, ja. ja. ja Sherps. En, uh, Kleurrijk figuur, ja. En we zijn met een sloppy stoer meegeweest. Oh, God. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. En dat, ja, ja, dat waren ja. ook allemaal die, die, die, die, die, die, hoe heet die ook weer? Uh, Freek? Ja, Freek, Freek die, die, die, die, die Dat is ook een paradijsvogel. Heerlijk. Dus dat, ja, het is maar als je ergens gaat zitten op een bank, mm -hmm. dan komt er een naast je zitten. Ja. En uh, nu op het, op het station uh, is er een Duitser. En daar heb ik ook regelmatig gesprekken mee. Wat leuk, ja. Uh, uh, ja. Nee, hij... hey, ik haal je heel even terug naar die kapitein van het schip. Je zei hij had destijds nog maar drie maanden te leven. Hij is er nog. Hij is er nog. En, en... hij komt ook de 17e, Want dan is de, de, de, in de bibliotheek van Haarlem is de presentatie van het boek... Oh, de 17e. In, ja, de Zondag 17e. 17e, ja. Okay. ja, de volgende dag is het boek in de, in de winkel. Maar ah, de 17e is de presentatie. Is presentatie. Om, bibliotheek Haarlem. Om hoe laat? Ja, om twee uur. En iedereen is welkom. Uh -huh. En je krijgt nog een drankje ook. Nou, maar de, je dan. moet je wel opgeven. Bij de bibliotheek, <laughs> daar, daar is een uh, site uh, en daar staat het op. En, dan, uh, en, en bij mijn uh, uitgeverij, uitgeverij De Kring. Oké, okay. dus Maar je moet je opgeven, geven, want het lo loopt vol. Ja, dat denk ik ook. Ja, ja. Want Er kunnen wel honderd mensen in, maar uh, het loopt al behoorlijk vol. Dus ze Mooi. vinden natuurlijk allemaal een gesigneerd boek van jou. Ja, met een ja. opdracht erin. Ja, precies. Ja. En dan komen er ook allemaal verschillende paradijsvogels. De Duizend Dichter. Dan komen die oude hoeren uit, ja. <laughs> uit, uit, uh, uit de Tweeling. <laughs> die tweeling, ja. die komen ook. En, uh, nou, en, die, en die, die kapitein van het naderschip komt ook. Ja, oh, te gek. Ja. Joh, wat bracht je ertoe om nu dit boek te gaan schrijven? Of in ieder geval heb je het door de tijd heen, denk ik, geschreven... om nu toch er weer werk van te gaan maken. Nou, eigenlijk wilde ik uh, een podcast beginnen. Ja? Een, een videopodcast. Uh -huh. En uh, toen dacht ik, dat is zo verschrikkelijk veel werk... Uh, ja. om dat steeds regelmatig te doen. Toen ben ik maar gaan schrijven. En uh, toen, uh, toen dacht ik, het is eigenlijk een universeel mensentype... Het, mm -hmm. is, het is niet zomaar een... Uh, ze bestaan door alle tijden heen. Ja. Zelfs in Persische en Griekse tijden. Absoluut. Eigenlijk waren die oude filosofen waren ook een soort paradijsvogels... die, ja. die onder een boom uh, hun, hun, hun, hun, hun hele, de hele filosofie uh, ontvingen. Pythagoras, uh. Plato ja. en uh -huh. allemaal dat soort mensen. Boeddha. Ja, ja, precies. En, en Jezus was misschien ook wel een soort paradijsvogel. Ja. Dus, ja. Want het was toch, iemand, toch een excentriek iemand en Absoluut, hij was ja. een dissident. Ja. Uh, en in mijn boek zitten ook heel veel dissidenten die, die eigenlijk niet door de maatschappij geaccepteerd werden. Devianten meer, hè? Ja, dus het is iets wat... Uh, Waarvan ik dacht. En ik, ik, ik wil er eigenlijk wel een, weer een nieuw televisieprogramma mee starten. Uh -huh. Dus ik, om, om een omroep op te, te interesseren en zo. Uh -huh. uh, dus ik weet niet. Ik, ik heb nu wel een uitnodiging van, uh, om, om, een, om uh, ook in een programma te komen van uh, Omroep Max en zo. Oh, ja. Ja, wie, wie weet via die contacten. Ja. Arnold Jan, je boek. Ik heb het gisteren zitten googelen. Ik zag dat Bol Com het wel heeft, maar ook Bruna. Ja. En het wordt dus eigenlijk de 18e. Maandag, de 18e, komt het in de winkel nadat ja. je het hebt gepresenteerd. Ja. Nou, verklap maar niet meer, zou ik zeggen. Laten okay. de mensen maar gewoon gaan bestellen. Ja. Ja. Zeg even haasten naar de, de presentatie. Of het gewoon uh, bestellen. Bruna, Bolkom, kijk maar. Google Arnold Janscheer. Want mensen, als u Wikipedia googelt... dan bent u voorlopig bezig om de carrière van deze man die tegenover mij te zitten... Uh, te lezen. Het is natuurlijk een schitterend cadeau voor de feestdagen. Oh, zeker. Daarom ja. ik, ik denk, ik denk ja. dat jij eigenlijk ook van een paradijsvogel bent. Dat, zegt, dat zeggen heel veel mensen. <laughs> Met ja, een ik, hoofdletter. Ik ben ook, ik treed ook op, dus ja. Ja, absoluut. Dat ik, heb ik ook gelezen. Ja, dus illusionist. Ik ben illusionist en ik, ja, dan ben ik een ander karakter. Dan ja. ben ik dus niet mezelf meer. Dan ben ik niet meer een, ja, een, een, een man die, die, die, die in de... In de ja, die, G gewoon niemand, zeg maar. Ja. Heb je ook een andere naam dan? Uh, Celsius, heet ah, ik. Kijk. Ja, en ik kijk. heb ook pas opgetreden voor de kinderen bij de afscheid van de juf van die uh, op hier de, op school. Op de school, ja, ah, leuk. School. Joh. En uh, daar hebben we dus met mijn dochter heb ik. En we, hey, en ik heb nog een nieuwtje. Ja. Yes, <laughs> Doe. Ik ga, ik ga uh, in uh, februari uh, een uh, in het oude raadhuis een theatertje uh, beginnen. Oh. Ja, ons raadhuis hier in Dorp. Ja, met, met mijn dochter. Zelf. Helemaal te gek. Mijn dochter is marionettenspeelster. Wacht eens Zonder... even, wij gaan jou terug uitnodigen, want je bent hier ja. vandaag voor het boek. Maar ik begrijp het eigenlijk al, waarom jij al die paradijsvogels ontmoet. Je bent zelf een magneet. Ja, ja. Soort zoekt soort. Precies, dat is het een beetje. <laughs> ja, ik, we herkennen elkaar. Absoluut. Ja. Hartstikke. Zoals Simon Kamminga's ergens ging zitten en al die prachtige verhalen om hem heen hoorden. Ja, He? precies. Hoorde ik precies. jou zeggen, ik ga zitten en er zit een paradijsvogel naast Nou ja, me. dat waren mijn inspirators ja. in, in vroeger als, als jongen... Carmichelt uh, en Beaumans. Ja, een ik, snap hem. ik snap Ik ja. snap Hartstikke goed. Ik ben ook heel benieuwd naar jouw boek. Ik weet waar ik het ga bestellen. Ik wens je heel veel succes. En nou ja, wat kan ik meer zeggen dan we zien je snel weer. Ja, dankjewel. want uh, de primeur hadden we al. En we gaan later nog praten over jouw theater. En over, dan ook over het boek gaat. Hoe het is ontvangen. Heel benieuwd. Dankjewel dat ik hier mocht zijn. Heel graag. Ja, nou inderdaad, Arnold. Fijn dat je bent gekomen. En uh, we zitten natuurlijk te popelen om meer te horen over. Uh, theater, um, we hebben nog wel een paar minuutjes hoor, uh, Beb. Ik zag jou Beb zo wuiven, voor alle, voor alle mensen die naar de webcam kijken. Dolly stond zo te wuiven, maar het kan ook anders. Nee, dat was naar nou mijn dochter. Geweest. Oh. Ik, ik was naar mijn dochter aan het zwaaien. Die zegt, oh mam, zo leuk, hè. ik zie je op de camera. Dus ik, ik, ik, ik, ik woof niet om af te sluiten. Ik uh, was gewoon naar, ja, me, want, naar mijn meisje aan het zwaaien. Want Hannie en ik houden jou in de gaten als ah, onze, regisseur, ik hè? onze en, regisseur. Maar Arnold, ja. als er een vraag is van een, een, een paradijsvogel ben je? Dat kan je niet worden dus. Als iemand denkt, nou... nou, nou wel. Of wel, wel. Ja? Ja. Nou ja, je, je bent het diep... In jezelf ben je het. En heel veel Soms mensen. Soms moeten wakker worden. Die, die willen ja. dan. die willen op, op bepaalde momenten. Uh, een rol gaan spelen. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld met carnaval. of, uh, ja. of met Sinterklaas. Of ja. Zo. Ja. Allemaal ja. heel actueel nu, hè? Begin van de carnaval. Ja, ja. ja. En, uh, nou ja, uiteindelijk hebben we heel veel personen in ons. Dat is al zo'n oud psychologisch gegeven. Ja, nou, dus ook een paradijsvolg. Dolly, dus is ook een voorbeeld. Die, die is oma Pietje en zo. En, ja. En, en, en, ze, en ze, ze is een. Uh, voorspelster uh, ik van dacht de toekomst. het wel, ja, dat heb ja, ik dus gehoord. Een filosoof. Ja. En nou. gaat ook optreden in het theatertje. Oké. Okay. Kijk aan. De dat wisten wij nog niet. Met die dochter waar ze net naar ze gezwaaid heeft. <laughs> nee, nee, nee, ik zwaaide naar mijn middelste. De jongste oh, de middelste. die zit op school. <laughs> okay. Ja, ja. Een ander soort zwaai moet je eigenlijk Dan moet ik anders zwaaien. Ja, oké, okay, oké. Okay. Meer uh, de R als uh, de piraten. Want ik weet ook niet, hè. Want, uh, misschien gaan we ook wel wat als piraat doen, hè? Lea, ja, nee. De kan van alles. Ja, en D&D staat op het programma. Dungeon and Dragons. Ja, ja er staat de, heel veel op het programma. En magische voorstellingen vooral. Ja. Want ja. eigenlijk is theater is magie. Ja, ja. ja, dat is ook zo. Dan is het ook goed. Dat we gewoon even weg kunnen uit onze idiote werkelijkheid. Precies. Ja. Want die ja. is gekker dan alles wat we kunnen Precies. fantaseren en nou dromen. Ja, je vroeg net waar, waarom nu? Mm -hmm. Omdat ik dacht... Ik wil ook wel, wel iets weer iets, iets leuks, iets luchtigs. Ja. Na, na, tussen al die dictators en die uniformiteit. De, ja. de op, oprukkende, geuniformeerde legers en zo. Absoluut. Mm -hmm. ja. Alle geweld en alle ruzie en alle oneenigheid. Bah. Ja. ja. Dromen zijn zo heerlijk. Ja. Paradijs, ik vond het ook een geweldig nou, programma. Dan van roepen wij Celsius op... en die tovert het allemaal tot het positief. Ja. Toch? Ja. Dat, dat, dat mensen, gaan wij doen. Vroeg, dat dachten mensen vroeger dat dat kon. Ja, Ja. is ja. maar ware. Ja. Heerlijk, hè? Ja. Ja. Dat ja. de mensen dat allemaal nog dachten en geloofden. Toen moet er veel meer ruimte zijn geweest voor Paradijs. Ja, ja, ja, ja. ja, en alles wat je je voor probeert te stellen... dat heeft de neiging om zich te realiseren. Ja. Dus iets wat je fantaseert... Alles is eerst gefantaseerd. Ja, alles begint met denken. Daar heb je gelijk ja, in. Ja. Ja. Dat zei die filosoof ook. Ik denk Dus ik besta. Ja, ja. ja, ja. Precies, precies. Het is de natuur Dan moet je <laughs> <Deskarten>, accepteren. <laughs> Descartes. Ja. ja <laughs> hij ken het wel Ja, ik ja, ken je filosofen. <laughs> hè? Ja, daar begon trouwens die, uh, Wim Hof mee. Toen ik hem interviewde. Ja. Liepen we langs de naar de Slotenpas En toen zei hij, de we zijn hier in de denkbuurt. En toen had hij het over Descartes en, die, en ja. die, uh, die stroven. Ja, ja, ja, ja. ja. ja. Tja. Ja. Nou, genoeg te beleven. Ik, ik hoor het al. We gaan je binnenkort weer een keer terugzien hier in het uh, programma. Om uh, even te vertellen over de stand van zaken. Uh, met uh, wat, wat, wat het... Uh, het raadhuis. Het, het raadhuis betreft. Het, hoe het uh, met je boek loopt natuurlijk. En hoe het inmiddels dan met je boek gaat, willen we ook alles van weten. Voorlopig uh, wens ik je alvast een hele fijne boekpresentatie toe. Ja. Roep nog één keer waar mensen zich op kunnen geven als ze erbij willen zijn. Bij de bibliotheek, uh, de, op de website van de bibliotheek van, van uh, Haarlem. Haarlem. ja. En uh, bij de uitgeverij De Kring. Dat is ook gewoon via Google. Dus even de Google en dan de, de, de, hun, hun e-mailadres... als ze het daar opgeven... dan, dan kunnen ze komen. Maar okay. anders lopen ze het risico dat het Dat uh, ze er niet meer bij kunnen. Ja, ja. ja. ja. Dus uh, zorg dat je het het gereserveerd gratis. hebt. Het is gratis. Het Kijk. is gratis. En je kreeg ook nog wat te drinken, nou. hoor ik net. Dus ja, wat heel wil je nog meer? Ja, uit, hè? Ja, ja je zo is je 2% het. meer dan anderen dus op. Uh, <laughs> In uh, bewegingsantwoord. <laughs> nou, meiden, ik ga jullie alvast bedanken... voor weer drie uh, reuze leuke uurtjes die we beleefd hebben. Uh, ik wens iedereen een hele fijne Sint Maarten toe. Ik wens uh, iedereen beneden de rivieren een heel fijne... Aftrap van het carnavalsjaar toe. Ik wens uh, jou, Arnold, een hele fijne presentatie toe. En uh, alle mensen thuis, jullie zien of en horen ons over twee weken weer. En dan hebben we alweer gasten. Um, maar daar horen jullie tegen die tijd van alles over. Dus volg ons op Facebook bij even geen rust aan de kust. En dan blijf je op de hoogte van wat er allemaal in dit programma staat te gebeuren. Jij ja, ook, bedankt We, ja, Dolly. Ja, ja wel heel, bedankt graag gedaan, heel graag gedaan. We gaan afsluiten met het nummer Come See About Me. En dat is dan speciaal voor Arnold Jan. Kom naar me kijken. Alleen is het nu van de Supremes. Zijn banenhuis en toen kwijt. Paradijsvogels, paradijsvogels. Vol bonte kleuren in de schepping van de heer. Paradijsvogels, paradijsvogels. Als je goed kijkt, zie je ze meer en meer. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.